Kok met het NOS-journaal. Rusland en Turkije zijn een staakt het vuren overeengekomen... voor de Syrische provincie Idlib. Dat heeft de Russische president Poetin bekendgemaakt... na overleg in Moskou met de Turkse president Erdogan. De afgelopen weken zijn tientallen Turkse militairen in Idlib gesneuveld. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Gukmen T... voor de tramaanslag in Utrecht, waarbij vorig jaar vier mensen om het leven kwamen. De 38-jarige T verwond ook op meerdere passagiers en omstanders van de tram... en het OM ziet de aanslag als een terreurdaad. De derde procesdag liep forse vertraging op... omdat een van de slachtoffers vanochtend de rechters wilde laten vervangen... omdat die partijdig zouden zijn. Maar de wrakingskamer wees dat verzoek af. In Italië is het aantal coronabesmettingen fors opgelopen. Er zijn 769 nieuwe gevallen bijgekomen... waardoor er nu in totaal 3858 mensen met het virus besmet zijn. 148 mensen zijn overleden in Italië. In het Beatrix ziekenhuis in Gorkum zijn geen patiënten, medewerkers of bezoekers besmet... door de coronapatiënt die op de intensive care lag van het ziekenhuis. Iedereen die in de buurt van die patiënt is geweest... is inmiddels gecontroleerd op het virus en niemand blijkt het te hebben... Vanmiddag maakte het RIVM bekend dat het aantal coronabesmettingen in Nederland meer dan verdubbeld is van 38 naar 82. De meeste waren onlangs in het noorden van Italië of hadden contact met een andere patiënt. Bij bandenmaker Apollo Vredestein in Enschede verdwijnen de komende twee jaar 750 banen. Het bedrijf meldt in een verklaring dat de productie wordt teruggeschroefd omdat de huidige bedrijfsvoering niet houdbaar is. Apollo Vredestein wil in de toekomst alleen nog specialistische producten in Nederland maken. De productie van de andere banden wordt naar het buitenland verplaatst. De eerste ontslagen vallen in januari volgend jaar. Het weer vanavond en vannacht is het grijs en regenachtig. Alleen in het noordwesten is het wat droger. Morgen verlaat de regen via het oosten het land. In de middag knapt het dan op, maar het is nog wel overwegend bewolkt. Met kans ook op een enkele bui. En het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, de heren van de AADB. In de regio Noord-Holland staat nog één file. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en New is de vertraging 20 minuten. Eén rijstrook is dicht.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 Voor je We're mij als je morgenochtend wanneer de zon Ben ik jouw sunshine? Ik zie meer dan dit in ons weet niet waarom je ontwijkt. Is dit voor one night? Voor je mij als u morgenochtend wanneer de zon Ben ik jouw sunshine? Ben ik jouw zonneschijn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 Gaat dit de diepe waarsranden? Heb ik een niet zo verlang? Ja, we steeds meer naar elkaar. Ik wil jou niet veranderen. Laat ik je gaan of ga ik handelen? Maar als jij het wilt, schat, dan starten. Iets ergs met elkaar. Ik, ik weet niet waarom de je honderd. Is dit veranderd? Wil je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon straat. Ben ik jouw sunshine? Ik zie meer dan dit in ons, weet niet waarom je woont. Is dit voor ouwe? je mij nog zien morgenochtend wanneer de zon straat. Ben ik jouw sunshine?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 ¿Qué se sient, dime que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado. Si yo pensaba arrugarme a tu lado, dime que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado. Nadie las acreditó, esto era épico. Baby, que ha pasado, que ha, ha pasado. Últimamente, que te ha pasado.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 Cambiaste tan de repente, pa impresionar a la gente. Y ahora que estoy ausente, dime que se siente. Dime qué ha pasado, que ha pasado, ¿Qué ha pasado? pasado? ¿Sí? Si yo pensaba arruinarme a tu lau, dime ¿Qué, qué ha pasado, pasado? que ¿Qué ha pasado, Nadie no, dacht crédito, eso era het.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 Ja.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 En uh, gisteren lage een kruk met te lage... lage krukken. Nee, <laughs> die die <lomme> je voeten. <laughs> de Siska kan de voetjes niet kwijt op de... Ik bijna net. <laughs> zeg, maakt voor mensen van twee meter en groter. Ja. Met hele heulenlange benen. Gistermiddag zaten we bij Karakter. En Karakter is een hele bekende tent hier. Het is helemaal nieuw. Heel mooi, complex. en. Uh...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 Y para complacerla me pidió una noche encima de mí, encima de mí, como Que se el y yo que soy bien difícil para dar el brazo a torcer. Por Popo y no le contesto. Yo me mando una foto en nuba y por supuesto. A yo con par de trago encima. Acaban de bajarme una tarima. Le mandé dos mensajes directo por oh, WhatsApp. En donde es que te veo, en donde es que tú estás. Yo que jure que nunca iba a volverla a ver. ¿Tú,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 Ja, er staat hier een flinke bries. En inderdaad, is net, dat zei Siska, het is net een warme vrolijke rug staat. Maar wel lekker. Wel de moeite waard, toch? Ik vind sowieso het temperatuur en het klimaat hier het lekkerste klimaat waar ik ooit geweest ben. In welk land kan niets niet op? Nee, hè? <hijs> het is toch leuker dan de. Het is in ieder geval warmer dan de wintersport. <hijs> het is veel warmer dan de wintersport.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 Geld wisselt uh, naar uh, uh, Anthemiaanse guldens. NAF heet dat, wist je dat? Naf? Ja, NAF. NAF Maar je kan niet alles met elkaar betalen Pinnen, Het is wel heel grappig dat je 25 gulden wil je ja. hebben. Ja. Dat wijst van natuurlijk wat af. Ja. Ja. En het is weer heel raar om alles in guldens te, te horen. Ja. Dat iemand ja. zegt van 12 uh, guldens. Zal ik iets? Ja. He? Zo, het is een hele tocht. Ja, een hele uh, mobiele pill uit de maatje van de dame Pastel, die is kapot. Ja, dus ah, oké. Okay. Die van, uh, van ons heeft te pakken. Dus dan gaan wij op de oude maar wetse manier. Zolang het werkt is het goed, hè? Ja, dan gaat het om. Dan gaat het om. Hij mag gezegd: dat ik ben nog achter de bar geweest. Ook. Uh, wilt u het bannetje erbij? Nee hoor. Ja, klaar. Hij kan eruit? Jazeker. Heel goed. Ik zeg, zeer bedankt. Ja, Van hetzelfde. C'est incroyable, incroyable, incroyable, incroyable. Minionkanso is er, minionkanso is is er, is er, is er.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 en natuurlijk heel veel vissen prachtige blauwe zilveren witte gele prachtig ik dacht je alleen in koraalgebieden zag maar nee het lijken wel van die van die net of je in, in een aquarium of in een artus yes. of je in, ja. zit? Ja. Ja, of in een zit ja. ja dat is waar en bij ons uh, in het uh, bij de papagaios daar heb je heel veel heel veel vogeltjes dus ook net uh, artus ja.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 Yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te fallé. Si Mírame a los ojos, dime algo, no te calles. Ik heb het volgende keer. Ik ropa Ik Tus decisiones, dime pa' ya no dedicarte más canciones. Ya ni me molesta que te hablen mi enemigo. Siete que tú no estás a mí, me iba las bendiciones. China, fuiste tú tu mi error. Y sé que no fui el mejor. Ahora pa olvidarme, de esto no me ayuda ni el alcohol. Nadie a mí me lo hace igual. Y eso me pone peor. Yo que aunque trate de olvidarte en mi cama sigue tu olor. Soy un infeliz, lo sé. Ay, él te quiere escribir, pero tu número. Borré. No te veo, soy un ik el mal pero maar Ojalá y te ik ben in de alguien como tú in que war. lo mucho que tú war. Ik detrás, pero hoy te necesito y no miras para atrás. Te extraño si te digo que no me engaño. meer solo dímelo, el daño ya se hizo y veo que no quieres compromiso cuando meer terugkomt, maar ik weet dat je niet meer terugkomt. Ik weet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 Er zijn er in bergen? Er zijn bergen op Curaçao, er zijn wel heuvels. En uh... nou, je ziet wel dat iedereen het heel erg aan zijn zin heeft hier.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 het is een zit van... Uh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 Nee. Nee? Nee. Ja, je je ah, Jullie kennen alles hier natuurlijk? Ja, ja. ja, en anderhalf jaar tijd hebben we wel. Uh, ja. Na anderhalf jaar waren we ook wel klaar hoor. Want ja, als je dan vrij was, kon je naar het strand of naar Willemstad en dan was je wel een beetje klaar. Ja. Ja. Ja. En wat deed je hier? Je uh, met verstandig handicapt hebben we gewerkt. Oké. Okay. Okay. Ja. Dus uh, zijn we ook weer langs geweest deze, oh, deze ja? Dagen. Ja, ja, ja, was leuk. Ja. En jullie hebben samen gewerkt? Ja. We hebben ook eigenlijk daar leren kennen. Oh wat grappig. Ja.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 en dit is voor mij de tweede keer, en voor haar de eerste keer. Okay. Ik heb de eerste keer dat ik hier kwam was ik voor mijn werk hier, ik maak uh, videoprogramma's. Yeah. Dus dat heb ik toen gedaan en, en, en ja, dan ben je, op een andere manier ben je hier. En nu zijn we echt voor het eerst uh, met z'n tweeën op vakantie. En waar, waar vertoeven jullie? In Papagayo. Nee, dat is bij uh, uh, Papagayo Tielbuij. Oh, ja. Hoe ja. Ja. Okay. lang blijven jullie nog? Toen donderdag. Oh, oké. Okay. Ja. Yeah. Donderdag gaan we naar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 Ja, een hele goede vlucht. Dankjewel. En uh, geniet er nog even van vanmiddag. En doe het rustig aan, hè? Oké, okay, bye bye. Van ja. wie is deze beet? Mally, Mally, Mally, Mally. Waarom krijg ik je niet uit mijn hoofd? Aji, Aji, Aji, Als ik de doel niet heb voor jou, pop. Kom je dan bij me? Zeg maar, blijf je dan bij me? Kom je dan bij me? Zeg maar, blijf je dan bij me? It's the Als niet uit mijn hoofd, agie, agie, agie, agie. ik de wereld voor jou koop, dan bij me. Zal ik bij me?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 C'est incroyable, incroyable, incroyable, minion garçon et là, minion garçon et là, minion garçon et là, là.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 Dus dan, dat duurt een uurtje denk ik, zoiets hè, Om naartoe rijden ja. en dan... Eh... Kort of drie zijn we daar in een vliegboek pas om half zeven. Nou, dan heb van de tijd om wat te doen. Godzonder. Lekker. En uh, ze hebben geen zwembad op het vliegveld, dus dat is jammer. Maar het is uh, wel een hele leuke trip geweest en uh, een bijzonder fijne vakantie. Lekker rustig en... Uh...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 Ik zie het ik niet. Ik heb in flow sesh sesh music in my low way new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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Iets met Loogman uit Curaçao. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.